Uur. Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 13.000 bedrijven zijn na het ontvangen van coronasteun alsnog gestopt, meldt het CBS. Het gaat om bedrijven die werden opgeheven tussen april vorig jaar en eind maart van dit jaar. In die periode kregen bijna 600.000 bedrijven coronasteun. Ruim 2% daarvan is opgeheven. Bij bedrijven zonder steun lag dit percentage op 9%. Bij maar een klein deel van de opheffingen gaat het om een faillissement. De Tweede Kamer wil de misdaden van terrororganisatie IS tegen jezidis... erkennen als genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Een CDA-motie daarover krijgt steun van de meeste partijen. Dinsdag is de stemming. In 2014 werden door IS honderdduizenden jezidis verjaagd... van hun geboortegrond in het noorden van Irak. Duizenden werden ontvoerd en vermoord. De Tweede Kamer wil met de motie een signaal afgeven... en in de internationale druk opvoeren... De genocide is nog niet erkend door de VN-veiligheidsraad of een internationaal hof. Wel door onder meer het Europees parlement. De financieel topman van het familiebedrijf van oud-president Trump wordt verdacht van belastingontduiking. Het Openbaar Ministerie in New York heeft na twee jaar onderzoek aanklachten ingediend tegen Ellen Weisselberg. De topman van de Trump-organisation zou onder meer een appartement en auto's hebben gekregen. Die hij niet opgaf aan de belastingdienst. Amazon-baas Jeff Bezos neemt later deze maand een 82-jarige vrouw mee op zijn eerste reis naar de ruimte. Deze Wally Funk wordt daarmee de oudste astronaut ooit. Ze maakte in de jaren 60 deel uit van een ruimtevaartprogramma van de NASA, maar ging nooit de ruimte in. Bezos gaat op 20 juli de ruimte in met de eerste bemande vlucht van zijn ruimtevaartprogramma. Ook zijn broer gaat mee, net als een nog onbekend persoon die er op een veiling 28 miljoen dollar voor betaalde. Het weer vannacht wisselen bewolkt, droog en plaatselijke kans op mist. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag eerst bewolkt, later meer zon, maar ook een enkele bui. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NS Journaal. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu de nacht. Op 106.9 is zon zee zandvoort en zomer zomerhits of feeling that I can explain That I miss you morning on my way Conversations, oh, we used to, but I haven't been serious since high school. Ben het Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Zie je ja. 24 uur per dag. Hete zomerwiel. So many beautiful faces antwoord 106.9 Jouw kersel, ZFM. Ah oh, jee, You need know. Nacht. Het gezicht van Amsterdam, je blijft jezelf bewijzen, ja, jij bent de mooiste van ons land.